In Amsterdam is een koffer gevonden met daarin mogelijk de resten van een menselijk lichaam. De recherche en een forensisch team zijn een onderzoek gestart. De koffer werd vanochtend langs de oever van de Zuider-Eijdijk gevonden. Er is nog veel onduidelijk, maar het lijkt er wel op dat het stoffelijk het overschot van een mens is... en niet dat van een dier. De politie kan ook niet zeggen of de koffer is aangespoeld of daar is neergelegd. Waarschijnlijk kunnen reddingswerkers pas morgenochtend het Spaanse jongetje Julen bereiken... die al bijna een week vastzit in een diepe put... Rond deze tijd wordt begonnen met het installeren van het laatste deel van de buis die je naar de Peuter moet voeren. Het werk had eigenlijk rond deze tijd al klaar moeten zijn, maar flinke regenval en keiharde garnieten steenlagen zorgden voor vertraging. Een vrachtwagenchauffeur is bijna door een trein gegrepen op een bewaakte spoorwegovergang in Raalte. De man probeerde tussen de gesloten spoorbomen door te slalommen, vlak voordat er een trein aankwam, die miste hem op het nippertje. Bij de spoorbomen raakte beschadigd. Maar het treinverkeer heeft er verder geen last van. De vrachtwagenchauffeur is door de politie verhoord. En ProRail doet aangifte tegen de man. Het weer. Geregeld zon, tussen een graad of drie bij een matige zuidoostenwind. Later vanmiddag en vanavond gaat het weer overal vriezen. De minima liggen vannacht tussen de min drie en min zeven graden. Morgen is het vrij zonnig en dan wordt het middags twee graden boven nul. Dit was het NOS Journaal.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 Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. In de jaren 80 was deze beste meneer, Rick Astley heel erg bekend. En scoorde die een mega hit met Never Gonna Give You Up. En ook dit was een grote hit van hem. Je hoorde, whenever you need somebody... zo aan het begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Nou ja, over een tweetal platen gaan we natuurlijk weer schakelen met Joop van Nes, Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen OFC. Tussenstand, of ruststand moet ik zeggen, momenteel 2 tegen 1. Verder hebben we nog Pit Report, uh, uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat het nu winterstop is, om het zo maar eens te zeggen... zijn er toch weer nieuwtjes uit de Pitstraat te melden. Vandaar dat we ook tijd inruimen voor Pit Report. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En hadden we de afgelopen twee weken Buddy. Buddy heeft helaas nog, nog, niet, uh, uh, heeft nog helaas geen thuis gevonden. En beer zit er ook al wat langere tijd. En uh, die zetten we vandaag in het zonnetje. En het dier van de week dus om half vijf, he, beer. Het gedicht van de week, we zijn eruit. Het wordt een prachtig verhaal. Ja, het het een heel, een heel mooi, mooi verhaal. Dus ik zou zeggen, liefhebbers van het gedicht van de week... Blijf luisteren, want rond de klok van kwart voor vijf kunt u hem uh, horen. Een prachtig verhaal. Doe je er ondertiteling bij of niet? <laughs> nee, nee, je moet je talen wel kennen oh, okay. voor, voor dit gedicht. Maar verder zou ik zeggen, gauw, er genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En heb je hem al gezien? De nieuwe CFM tv Nee? Nou, dan moet je heel snel gaan kijken op kanaal 40 digitaal via Ziggo. CFM tv is vernieuwd. En we houden je op de hoogte van de laatste berichtjes uit Stamford En natuurlijk ook de evenementen die we voor je steeds op een rij zetten. Van de missionets in Hardeek en van even Zo gaan we weer naar Jovenes op Duintensveld. De tweede helft van de wedstrijd van vandaag tegen OFC. Record on again. I don't wanna hear. De tweede helft is uh, inmiddels alweer uh, een vijftal minuten aan de gang. We gaan weer over naar Duitsersveld, naar Jovenis. Ja, Rob uh, waren nog steeds uh, 2 1 staat in het voordeel van Zandvoort. Er uh, was na de, dat de te gefloten had voor het einde van de eerste helft nog wel wat discussie rondom de Leidsman. Maar uh, hij heeft alles uh, rigoureus weggewimpeld. Zandvoort blijft met 2-1 voor staan. En Zandvoort is nu in de aanval via Koen Begielsen. Begielsen naar de Berg. Berg hij houdt even die bal aan de voet en speelt nu berg terug. Meteen doorgeplaatst naar Kerstien. Kerstien raakt die bal bijna kwijt, hij kan hij gelukkig nog herstellen. En weer naar berg Belenkamp, die opnieuw naar Kerstien speelt, die dan weer vrij stond. En daar gaat een diepe bal. Diepe bal richting Jesse uh, Daan, die kan daar helaas niet bij komen. Maar dat komt naar zijn berg, die probeert die bal alsnog te pakken te krijgen. Dat lukt helaas niet. En die bal die gaat nu uh, via voet van de verdediger. Weg naar het Zandvoort in zit, wat ik het zo vertellen. Het was een beetje moeilijk om dat even uit te leggen, maar nog steeds. Castin. een mooie diepe paas, op Salim vertoet. Vertoet raakt die bal kwijt. Daarover om, maar Gielsen wordt er overal onderuit gehaald. Mag blijkbaar. En daar is weer een stevige verdediging op vertoet. Die de bal opnieuw kwijtraakt. Maar opnieuw is het zandvoort die in balbezet kan komen. Zandvoort. Via Hoe uh, uh, uh, heet die? Nou, lekker. Het gaat goed. Het <laughs> gaat nog goedkoper. Ik zweer het je. Jillen die gaat over de zijlijn. Want er is een overtreding gemaakt op Partout. Um, die op de grond ligt en een bestuurbehandeling nodig heeft. Met andere woorden, het spel is stil. We spelen in de 53ste minuut. En de stand is nog steeds 2-1 voor Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En uiteraard komen we straks weer bij Joop van Is terug. Maar eerst weer even een leuk plaatje. En daarna de Pit Report. Hier is Billy Joel. De beste meneer, Bruno Joel heeft heel veel hits gemaakt. Waaronder ook de plaat die je juist hoorde bij Sanford op zaterdag. Dat was My Life. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Zo, we duiken weer even het wereldje in van de autosport met uh, Albert-Jan Vos. Je hebt volgens mij wel uh, weer wat nieuwtjes. Nou, zeker weten. Want ze zitten niet stil, hoor. Nee, hè? En dan gaan eerst even naar uh, de fabriek van Honda. Want Honda heeft zichzelf als minimumdoel gesteld om aan het begin van het nieuwe Formule 1 seizoen... bij de top 3 motoren te horen. Als de eerste race in Australië van start gaat... wil Formule 1 renstal Honda de beste zijn... achter de twee topteams Mercedes en Ferrari. Gedurende het seizoen moet ook de top in 2 ingehaald worden. Dat vertelt de baas van de Japanse raceteam aan motorsport.com. De afgelopen seizoenen moest Honda het telkens doen... met een vierde stek in de strijd om de constructeurstitel. De top 3 wordt al jaren bezet door Mercedes, Ferrari en Red Bull. We hebben deze winter een grote stap gemaakt... en we blijven ons doorontwikkelen al dus... Mashisha Yamamoto, de baas van Honda's Formule 1-team. Formule 1-coureur Sergio Perez vreest voor zijn carrière van Esteban Ocon... die zijn plek bij Force India verloor... en geen nieuw zitje vond voor 2019. Dit gaat hem zeker schaden. Bij Force India werd Ocon ingeruild voor Lance Stroll. Even later breekt de Fransman te tekenen bij Renault. Maar zijn landgenoten verrasten met Daniel Ricciardo... Door zijn banden met Mercedes maakte Ocon geen kans bij de Toro Rosso en McLaren. Het is riskant. Een jaar langs de kant staan kan heel veel veranderen. De Formule 1 verandert elk jaar enorm, zei PRS bij motorsport.com. Ocon verzekerde zich nog wel van een plek als derde rijder bij Mercedes. Hij zit daar op een goede plek, maar eigenlijk verdient hij een plek in de Formule 1. Ocon is een van de beste coureurs in de sport. Nou, van de Formule 1 gaan we even naar het voetbal. Yep. Ja, waar het ondertussen gelijk is geworden... Gerommel achter je, meer kan ik er niet van maken. Echt gerommel. Ja, en dan wordt het een simpele bal om je 2-2 twee te scoren. Zandvoort staat helaas weer gelijk. En zal hard moeten werken om toch weer op voorsprong te komen. Dankjewel Joop voor dit moment. En straks komen we weer terug. Het vervolg van het Formule 1-nieuws. Goed, Pierre Gasly legt zich niet neer bij de rol als tweede rijder bij Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wil de Nederlander verslaan op de baan. Max is een van de snelste coureurs op de grid. Het is geweldig om met hem een team te vormen, al dus Gasly. Het zal een tijdje duren voordat ik concurrerend kan zijn... maar ik ben niet naar het boel gekomen om tweede rijder te worden. Daar zou ik niet tevreden mee zijn. De 22-jarige Fransman komt over van Toro Rosso... en vervangt daarna de no-vertrokken Daniel Ricciardo. Gasly moet nog erg wennen aan zijn nieuwe werkgever. De cultuur van dit team is anders. Het is erg Brits, het zal tijd kosten, maar in de loop van het seizoen hoop ik optimaal te presteren. Als ik met de auto kan winnen, zou ik dat geweldig zijn. Als de auto slechts goed, genoeg is voor de top 5, wordt dat het doel. En tot slot, Nicky Lauda heeft het ziekenhuis in Wenen weer verlaten. De 69-jarige drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op 2 januari opgenomen. Hij had griep en verbleef uit voorzorg op de intensive care artsen namen geen risico met de Oostenrijker die in augustus de longen van een donor kreeg... nadat hij tijdens een vakantie in Ibiza een longinfectie had opgelopen en amper nog kon ademhalen. De Oostenrijker is een van de bazen van het Formule 1-team van Mercedes... en was longpatiënt sinds zijn zware crash in 1976 op de Nürburgring. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het weer inderdaad. Eh, ondanks dat het winter is, gebeurt er toch heel wat eh, in het Formule 1-wereldje. En wij bij CFM houden dat uiteraard voor je in de gaten. We gaan weer een uh, lekkere plaat draaien, als je in ieder geval uh, wat uh, wil doen. Ja, daar komt-ie aan. De signal, het duurt te lang.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 Te lang. Het plaatje wit bekend door de beste zangers. Het duurt te lang, Duur lang. Dafina, Michelle Horriam. En uh, deze plaat heeft speciaal voor Albert Jan. Kunnen je alvast een klein beetje winnen en uh, warm draaien voor het gedicht van de dag van zo duidelijk. John, dat je goed aan het luisteren bent. Kwart, even even voor de kijkers. Ja, kwart, ja. kwart voor vijf komt het gedicht van de week. Het is echt een aandraal. Ja, adem. precies. En het heeft <laughs> iets met, uh, met dit plaatje te maken. Niet helemaal, maar toch weer een klein beetje. Commander dier adieu, je hoorde hem. Ja, het is uh, half vijf. We gaan hem doen. Ik moet naar voetbal. Oh, gaan we naar voetbal? Uh, do, do, ik ben helemaal afgeleid. Ik, bedoel, ik moet eigenlijk naar het voetbal toe. Uh, naar voetbal? Ja. Okay. <laughs> Geef mijn muziekje op, ik ga bellen. Oh, oh, oh oké. Okay, okay, okay. Dus de uh, beren doen we straks. Ja, beer doen we straks. De beer is los bij CfM. Dus die hoor je straks weer. Uh... <laughs> maar eerst zo dadelijk het voetbal met uh, Joop van Gaan we weer voor naar het Duintjesveld. Waar het 2 tegen 2 staat. Als het uh, allemaal uh, niet goed is. Laten we het zo maar even zeggen. Hier is Lasty Music. Niet helemaal voor je draaien, of eigenlijk helemaal niet. Kunnen we het beter zeggen? Want uh, we gaan weer naar jouw toe. Althans, dat wilde ik gaan doen. Maar ik heb geen verbinding met jouw fris. Dus. Zodat dadelijk uh, meer uh, daarover. Dan gaan we, gaan we het gewoon even anders doen. Eens even kijken hoor. Dan gaan we gewoon even nog één andere plaat rijden. En wel deze van Beyoncé. nu gaan we wel naar Duitsersveld, naar Joop van is, het vervolg van de wedstrijd. Hoe is het met de kans voor uh, SV voor Joop? Ja, net een hele grote Rob, echt een hele grote, vanuit je berg. Die komt uh, vrij te gaan in het 26 gebied krijgt die val perfect aangepast. En laat me daar een partij, een schot los, niet normaal. Helaas, recht op de keeper af en die kon nog gelukkig voor hem wegboksen. Maar dat was een hele grote kans voor standvoort dat op dit moment gewoon al een minuut of nou misschien wel tien echt behoorlijk in de aanval is. Maar het lukt nog steeds niet lukken. Um, ik weet niet hoe dat komt, uh, ik, ik kan er geen, geen, geen, geen, geen grip op krijgen. Maar in ieder geval is uh, wel, wat, wat, wat een heleboel scheelt voor wordt, is dat met Water erin is gekomen voor uh, Koen Magielsen. En Water is natuurlijk razendsnel op die rechterkant... en kan goed uh, kappen uh, waardoor hij met zijn linkerbeen kan schieten. Dat is nog niet gebeurd, maar hij is in ieder geval in het geld En uh, dat al voor Zandvoort een heleboel. Nu is uh, in ieder geval uh, OFC in de avond. Ja, er wordt de bal geplaatst in de 16-meter-gebied. Dan moeten we eruit gedrongen door Berg Berlick, om natuurlijk, want dat is een topverdediger. En die heeft ook de bal nu te bakken en probeert daar zijn tegenstander te schalken. Dat lukt uh, gedeeltelijk, maar hij gaat via voet van Zandvoort over de zijlijn. En bij de cornervlag mag OLC de bal ingegooien. Uh, even kijken, dat gaat uh, bij mij helemaal aan de andere kant van het veld, allemaal kleine poppetjes. Daar we die bal komen, in het 16 meter gebied, gegooid, het nog ver ingegooid dus. En het kan nu opdraaien en halen, maar ver over doel van doelman dan Kerkman. De stand is nog steeds 2-2 en we spelen in de 70ste minuut. En straks meer met Jofris en dan gaan we nu wel helemaal voor je draaien. De single van Beyoncé, hier is nog een keertje. Love on top, Stanford, een hele goede middag. Bring the beat in. Dan weet ik wat ik zo leuk vind aan deze single Love on Tap van Beyoncé. Het is gewoon dat disco wat erin zit. Het doet een beetje aan de jaren tachtig muziek denken. Het is wel een geweldige plaat hoor dit. Love on Tap hoor je op de zaterdagmiddag. en de maandagmiddag als je naar de herhaling luistert. Ja, dan hebben we het dier van de week. We hebben hem even uitgesteld. Maar de beer is los. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Beer en ik ben een Amerikaanse Staffordman man van vier jaar...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 En wie heeft er dan voor mij bij deze beer een warme mand? En waar verblijft beer? Beer verblijft momenteel in het Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuizenkennemerland.nl. Want ook beer verdient een thuis. Zo is het ga voor beer of de andere leuke dieren. Na het kennen met wat je vindt aan het einde van Nieuw-Noord hier in Zandvoort. Keesomstraat nummer 5, dat is het adres van het Kennen met hier in Zandvoort. Nog twee platen tot aan het gedicht van de dag. En een van die twee is deze van de Doobie Brothers. Een van de grootste hits van de Doobie Brothers. Dat was de Long Train Running. Nog één plaatsje. Ja. We zeiden het net al en dan krijg je met gedicht van de dag een belle histoire, oftewel een mooi verhaal. Dat uh, gaan we doen naar deze van Cadans. Hier is de intimiteit. Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit?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 Zal in vertoet, maar snel genoeg om de bal te pakken en de keeper te passeren. En snoei hard die bal in de tower te jagen. 3-2 voor Zandvoort en we spelen hem nog steeds in de 80 e minuut. Heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem. Heel dichtbij, slacht zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. Oh het is uitzichtloos, straks is het voorbij. Geen reden voor de nacht, voor heel dichtbij. Ik zie hoe het gebeurt.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 Straks is het voor altijd verdwenen... Die intimiteit, we raken het kwijt. Die intimiteit, we raken... Vroeger, heel vroeger, ja, heel lang geleden... had je zo'n mooie serie cd's: Pop in je moerstaal. En dan vond je ook deze terug, de nederpopplaat van Cardans... Dat was De Intimiteit. Inmiddels kwart voor vijf. En dat betekent dat we hem gaan doen. Het gedicht van de dag. En vandaag een uh, woordje Frans. Even een klein beetje over de grens. Met een belle histoire. C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rétait chez lui. Le haut vers le brouillard. Et descendait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 weer uit te vegen. Het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen, een moment, een moment ben je heel, heel even deel van mij. Wat een mooi verhaal. Zet in belle histoire. En het licht besloten in je lach. Het begin, het begin van duizend en één nacht in één nacht. En wat, wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Je hebt kleur, kleur aan mijn dag gegeven. En daar, daar is het ook bij gebleven. En iets, iets anders verwachten we ook niet. Een verhaal in een taal die de ziel direct verstaat. Waar het hart van open gaat en het bloed, het bloed weer sneller stromen gaat. Elk moment, niet alleen... Door de speling van het lot. Deze, deze de dag kan niet kapot. Zeg me, zeg me dat het nooit meer stopt. Wat een mooi moment. Een ademloos gesprek. En misschien, misschien zie ik je ooit, ooit nog terug. C'est een bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance. C'est une romance d'aujourd'hui. Nou, ik weet niet uh, wat jij ervan vond... maar ik vond het een mooi verhaal, Albert-Jan. Dat was ook de strekking van het Een, een belle histoire. Je hoorde hem, het gedicht van... dag. ja, hij kan wel een aardig woordje vooral spreken. Huh? Ja, Albert-Jan, hou hem in de gaten, hoor. Nog twaalf minuten en dan is het entertainment for you time. Met uiteraard weer een lekkere muziek tussen vijf en zeven uur. Straks gaan Fred eens even overhoren wat hij allemaal gaat doen straks. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst inderdaad die plaat waar het over ging... dat mooie verhaal, een belle histoire. Hier is Paul de Leeuw.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 Uw de l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à porte de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser roulant de main Pas een mooi moment, een ademloos gesprek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 Mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen. Eén moment, ben je even. Fini le jour de chancé. Europeel tarant, chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Oh. Ah, ben ik toch weer even blij dat Paul de Leeuw ook nog meedeed. Want ik kon nog aan als Paul de Leeuw. Ik denk, waar blijft hij nou? Gelukkig deed hij toch mee. Met een mooi verhaal, une belle histoire. Na leiding van het gedicht van de dag. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Mijn telefoon geeft een hele rare stand aan. Maar uh, ja, we staan wel voor, toch Joop? Ja, dat klopt erop inderdaad. We staan voor. En we staan met 9 tegen 11. Oké. Okay. Een ontzettend opbeschotste overtreding op Zandvoort. Dat kostte uh, in ieder geval nummer 7. En dat is Brian Kolen. Een directe rode kaart. De commentaar daarna van... Uh, Olaf Lindenberg, dat bleef te zijn, tweede gele kaart, dus ook een rode. De zon speelt met 9 tegen 11 op dit moment. En de bal is voor Zandvoort en er ligt een metertje op, nou, 20, 25, vanaf het 16 meter gebied af. En dat gaat natuurlijk, gaat uh, denk ik, laat ik het zo zeggen, nee, het gaat toch niet gebeuren. Ik dacht eigenlijk dat Bidwater uh, water dat zou gaan doen, maar Nijsselberg stelt zich achter de bal op. En die speelt water aan natuurlijk, water is naar de linkerkant gegaan, zijn, zijn rechterkant gegaan, zijn kant om te gaan kappen. En dan gaat hij de man passeren, dan gaat hij de 16 meter in. dan gaat er nog een tweede man vanbij, legt de breedte. En ik gaat op vierde voeten van de keeper over de achterlijn tussen corner voor Zandvoort. En we zitten in de 89e minuut, dus, maar er zal nog wel wat bijgedeeld worden, denk ik erop, want het is toch wat een en ander gebeurd. Ondertussen, water naar uh, berg, berg die neemt die bal aan, gaat de man passeren, gaat de 16 meter gebied in. Wat gaat hij doen? Leg de breedte op een kast, de vries, de vries, en net! Goede ah, goede keeper, goede bal van de keeper en daar probeert Berg die bal um, in één keer erin te valeren, maar dat lukt niet. En er wordt gefloten van buitenspel, geen idee waarom, maar het zal wel zijn. Maar um, voorlopig is de bal dus voor OFC, dat uh, dus nu met negen man speelt. Ja, en dan heb je toch een probleem denk ik. Wat we eerlijk zijn, uh, de, bal, de keeper die heeft geen haast om die bal erin te brengen. Het is uh, ondertussen de negentigste minuut en dan gaat die bal eindelijk komen. Twee weg, en die wordt doorgekopt door uh, de nummer 9 van uh, OC, dat is Scotty Cullen, broertje van Brian Koolen en nu van Sanford-in-Balbeschip. Er wordt verkeerd weggekopt door Sanford, die bal gaat via een voet van de verdediger van de uh, OVC, nee wordt nog binnengehouden en er staan allerlei publiek voor een nieuwe Sanford-in-Balbeschip, Dit water. Als die rechterkant krijgt een hele diepe bal, op, probeert hij dan volgens op uh, Salim, Salim Salima de hij doet heel slim. Die, die pakt die afval af van, van de borst van de verdediger op. En het water kan hij de 16 meter, meter komen. En dat is een prachtig doelpunt. Oh my lord! Wat een mooie! Schitterend, Echt een prachtige en snelle en een uithalen met links in de korte hoek. Ja, en de keeper had daar geen weer op. Tant voort staat er 4-2 voor. En we spelen in de negende minuut in de blessure tijd in ieder geval. Maar een prachtig doelpunt van Bitwater. Van, uh, helemaal voorkomen terecht. En Zandvoort dat de, de, echt de laatste paar. Er staat nu 5-2, maar er gewoon helemaal niks van <lacht> op de score wordt. Uh, Voor mij is het 4-2. En de bol, uh, is nu uitgenomen. Ik heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Het is afgelopen, het is einde. Hij trekt geen tijd erbij. Stand wint hier. Uh, echt in de, in de dying seconds. Uh, was een, uh, nog twee rode kaarten voor uh, OFC. Twee rode kaarten nog extra. Uh, voor de nummer 4 en de nummer 9. Uh, ze zullen wel iets gezegd hebben wat niet in orde was. Dat neem ik aan in ieder geval. Vier rode kaarten voor de OFC. Ik vind dat een schandaal. Dat mag niet op de, op de Nederlandse voetbalvelden gebeuren. Het is iets anders. Het is gebeurd. Het is gebeurd bij Zandvoort. Dat in ieder geval met 4-2 win van de OFC. En de goede zaken mee doet. Tenminste, het ligt eraan dat de overige uh, clubs uh, voor uitslag hebben. Dat weet ik nog niet. Dat gaan we later bekijken, Rob. Oké, okay, Joop. Dankjewel voor je verslag uh, weer. Ik ga nog even lekker uh, nagenieten daar op Duitsersveld. Nou, ik denk dat ik naar huis ga. Ja, meteen naar huis. Ik voel, ik voel, ik voel mijn vingers niet meer. Oh, oké, okay, je hebt gelijk. Ja, het is behoorlijk koud. Dankjewel, ja, hè. Tot absoluut. de volgende keer. Ja, tot straks. Tot de andere keer. Tot de andere keer. Hoi. Dat was inderdaad uh, Jovenis. Ja, hij is aangeschoven. Hij is er weer. We zijn oh. er weer. Hallo, Fred. Ben je We, weer een beetje beter? We zijn weer een beetje beter. Gelukkig. Dan, ja. Ik wil dat trouwens nog zeggen, want ik, ik zit ineens te bedenken. Nog de beste wensen. Het kan nog, hè? Het zit al bijna ja. in 2020. Maar we zijn ja. aan drie weken ja. verder. Maar goed, hey, bij deze in ieder geval. Nou ja, hey. dankjewel. Jij ja. ook? Ja, nou nee, ja, bij mij gaat het in ieder geval weer uh, ja, prima. Nou, fijn. dat wij nou het bacillen van hem krijgen. <laughs> volgende week... ja jij was, jij was onderweg, hè? Ja, week. Oh, oh zit, hij is ja. zit er aan te komen. Oh, okay. Nou ja, G Ho hoop in ieder geval het goede ervan. Ja. Hey, uh, ja, vandaag uh, gaan we bellen in ieder geval met uh, Ronde van Hoofd en uh, zijn nieuwe single heet Jij en Frans Joostink en die hebben het over zijn nieuwe single O oh, Liefste en Jeroen Visser en morgen is er weer een nieuwe dag. Nou ja, daar heeft hij niks over gelogen. Nee, zo is dus het ook. En morgen een mooie dag ja. trouwens hè. Morgen een doet ja, het. Lekker weertje. Aanraden, lekker langs het strand, fris, zonnetje. Hartstikke mooi weer. Lekker om even een strandwandeling te maken. En daarna gewoon deur op de slot. gordijnen dicht. Gordijnen de rest van nee. de week. Ja, nee, nee zei, je wil gaan schaatsen. Binnen blijven. en Schaatsen, blijven. schaatsen kunnen we uit vet. Dat voorspel ik alvast. Oké, okay, dankjewel weer ja. man. Alweer man. Ja. Ja. Doe het weer, man. De nieuwe uh, Piet Spalema. Ja. natuurreis hè? Ik bedoel, ik heb het niet over dat het Nee, nef dat begrijp ik. Nee, ik niet de ijsklub uh, ijsbaan in Haarlem. Uh. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Die is al zo oud. <laughs> ja, dat is waar. Het is al heel oud, hè, he, trouwens. Heel de ijsclub dan. Al 150 ja. jaar oud. Ja, 150 jaar. Dank je wel weer uh, voor het luisteren. Blijf het weer uh, met veel plezier gedaan, toch? Ja, zeker, zeker weten. Volgende week dan zijn we er weer tussen 2 en 5. Tot dan. En zo meteen veel plezier met Entertainment for You. Dag. Doe, doei, doei.